Gisteravond laat was er bij gasthuizen nog een aardbeving met een kracht van 2,8. Twintig mensen zeggen dat hun huis schade heeft opgelopen. Het weer af en toe zon, op veel plaatsen eerst nog droog. Het is 14 tot 19 graden. Vanavond vanuit het zuiden enkele buien. Morgen in de ochtend vooral in het noorden wat buien, maar ook soms zon. Later op de dag in het hele land kans op een bui. Maximum temperatuur, morgen opnieuw 19 graden. Dit was het N journaal.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Ja, zo aan het begin van uur 2 schakelen we direct over naar Duinkjesveld. naar Joop Fres, want de verbinding is er weer en hoe is het daar Joop? Ja. Uh, in de dying seconds, zoals het zo in het mooie Amerikaans heet, uh, van de eerste helft, heeft Zandvoort in ieder geval nog een doelpunt gescoord. Jesse Daan was het uiteraard, die uh, het buitenstel wel wist te omzeilen, er werd wel geplacht, maar de scheidsrechter stond goed opgesteld, kon zien dat het geen buitenstel was, liet ook doorspelen. en daarna komt kon vrij simpel de bal in het doel werken. 3-0 3-1 dus voor Zandvoort en Zandvoort wil doorgaan. Zandvoort blijft druk opvoeren op uh, het doel van Robin Hood. En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 gezien, heeft laten zien, dat ze ware kansvigjoenen gaan worden van die derde klasse. En dan gaat Lemmes dus dat is bij spijt is als jullie dat, dat, dat horen. Maar goed, standvoeten eh, blijven dus met 3-1 En ik laat me sterren dat in die tweede helft toch nog het einde van gaan gebeuren. Graag straks. Dankjewel, Joop, voor uh, dit moment. En het feest kan alvast een klein beetje beginnen, toch? Jop, daar? Ja, dat denk ik wel. Ja, Hartstikke mooi. Graag tot zometeen. wat vind jij van de wat doe je toe? Rommelig. Rommelig, ja. ja. Maar wel, sterk in Zandvoort. Ja, Afghanistan zijn wel dominant. We moeten nog twee, drie keer een maken. Maar achterin, uh, hij speelt alles lang en hoog. Ja. sterke mannen op hebben wat moeite Oké, okay, maar uh, vertrouwen erin, hè? Ja, kijk, die de rol mag nooit vallen. Zij dus <laughs> nee ook. Oké, okay, dat was een blunder. Maakt verder niet uit, dankjewel, Fit. Uh, graag tot na de wedstrijd. Ja, dan gaan we, ik toch eventjes vragen over de bevindingen van die tweede helft erop, als je het er niet erg vindt. Uh, Oké, okay, nee, heel goed. Uh, Joop. dankjewel voor dit moment. Straks komen we weer bij je terug. Ja. Uh, Oké, okay, dat was Jop Vries, vanaf een uh, gezellig spel. Ja, die, dat kampioensfeestje kan zo'n beetje wel beginnen hè, nu. 3-1 tijdens uh, rust, de wedstrijd SV Zandvoort 1 tegen Robin Hood. En hier is You Were It well van de Barts.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 Kijk je live mee in de studio aan de tolweg 10A? Eens even kijken of Albert Jang nog uh, iemand heeft. Nou, volgens mij niet. Dan gaan we de muziek weer draaien. Oewe. Yeah. Ah, yeah. Oeh. Sexy als ik dans.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 sexy als ik ik mijn mijn voeten Nou, albert Jan had juist een collega aan de telefoon. Dat hoorde eventjes live in uitzending. Het was heel gezellig. www.zv-live.nl kan je live meekijken in de studio aan de Torweg 10a. Voor het geval dat niet helemaal doorgekomen was. Ja, het is inmiddels kwart over drie. We hebben weer Salvers Nieuws in het kort. En het gaat over Salfort met Percy en de Meeuwen.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 Op gusmeeuwers.nl of niet? Nee. Nou, Oké, okay. okay. nee. dankjewel John. <laughs> Straks weer van meer slechtbruggetje waar Skinny Rogers. Baby, when I met you there was peace. I set up to get you with a fine tooth. Calma, I was soft inside. There was something. Thanks.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 Yeah. Paul McCartney, ja, we gaan weer live schakelen met Duitsersveld. Is het daar een beetje gezellig, Joop? Het is hier weer gezellig, Rob. Echt waar. En de mensen kunnen nog steeds komen. Dan gaat... Oh, ja, oh, oh, oh, oh, oh, Daar was eigenlijk de 4 in de maak. Hmm. Deze haat schiet eigenlijk minder meer over de bal heen. Komt bij Nuitse Berg terecht. Berg had uit in een leeg doel, want de keeper lag al. En die schiet tegen een verdediger op. Waardoor Sanford nu een corner uh, mag nemen. Ondertussen spelen we in de zesde minuut in die tweede helft. En Sandford heeft er al twee dotten van kansen gehad. De eerste was al twee minuten meteen na het rustsignaal van de scheidsrechter Dat uh, Jesedaans vrij voor het doel kwam. En uh, ja, die bal. Op een kloongelige manier naast de doelschoot En net dan die kans van, van de recht. Hey, uh, het is uh, Zandvoort toch dat uh, de, uh, die rommeligheid eigenlijk min of meer doorzet. Nu weer Zandvoort uh, uh, via een been van een verdediger over de achterlijn. Want de uh, trainer uh, en zei al: uh, ja, het is een beetje rommelige eerste helft. En dat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 En nu weer uh, aan, helemaal bij de cornervlag. Komt hij wel voor. Komt bij de... Uh, nee, komt. weg. En dan is de Biela Bergen vanuit. Prachtig, een droog schat. Vanaf de stuk. In voor de 4-1. En uh, ja, het is... Het salvo is los. Prachtig doelpunt. Mooi gewerkt. Goed gewerkt. Prachtig voorzet van aan. Vanaf de cornervlag zeg maar. En die zag dan de hele vanuit. Beide uh, penalty zitten, helemaal voorbij staan. Die haalt er één keer uit, droog schot, in de... En hij wordt meteen van het veld gehaald door zijn schijzer. Hij krijgt een publiekwissel, hoort de publiek. Hij wordt gewisseld voor uh, Dylan Teugen. Teugen die ook uh, de plaats van spelen van... Uh, van uh, de aandacht is de opa van het veld, 40 jaar. Ik bedoel, en dat nog dit kunnen. Geweldig. Niets meer dan respect. Oké, okay, uh, um, Sam Ford dat, uh, heeft, is niet de het enige die aan het wisselen is. Want ook uh, uh, Robin Hood uh, is aan het wisselen, aan En dat is er ondertussen gebeurd. De scheidsrechter zal gefluiten voor uh, hervatting van het spel na het doelpunt. Sam is dus in ieder geval 4-1. En we zullen spelen in de achtste minuut van de tweede helft. lover's got a She's a giggle at a funeral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 I'm alone with you. I was born sick, but I love you. Command me to be well. Hey, hey.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 Forget all your troubles Forget all your cares En met deze serie van Petula Clark gaan we weer naar Colin Joop... daar op het veld bij Duintjesveld. Schap. Ja Rob, waar het nog maar 27 minuten duurt... voordat Sampoort kampioen van de, tweede, van de derde klas is 2017-2018...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 De Zandvoort dat is gewoon veel beter. Hij heeft met name individuele klassen op een veel hoger niveau dan Robin Hood. En dan heb ik het uiteraard over spelers als Klaasje Berg, en Jesse de Haan, en Koen de Vries en Budwater. En dan noem ze eigenlijk op allemaal stuk voor stuk. Want ook nu, Max Aardenwerkt, die werkt zich, het is een geluid, om het een, een keer te zeggen, op het middenveld. Het doet mee aan deze geweldige prestatie van Zandvoort. De geprachtige paas van, van uh, de gaat, uh, gaat de bloem de Ja! ja. <tie> Wat gebeurt daar? Is het een doelpunt? Is het geen doelpunt? Ik zie een, een, een, vlag, een, een hand verschijnen buiten spel. Nou. Schiet mij maar lekker. Hmm. Uh, hier snap ik helemaal niets van. Het was gewoon een doelpunt, maar goed, het wordt afgekeurd voor het buitenspel. En het is niet de eerste keer dat die uh, assistent scheidsrechter van uh, Robin Hood uh, niet goed vlag. Dus hij heeft net al een vermaning gekregen van de arbit en daarover. en daarover. Maar hij blijft gewoon doorgaan. Dan gaat ik als de vriend 6 meter in. Hij blijft het wel in de voet houden, gaat er weer uit. Wordt uh, Jurgen je Mans speelt zich aan. Mans gaat de man voorbij. Er gaat nog een man voorbij. Het gaat altijd uit en dat is, wordt gesmoord in de midden van de spelers. Uh, je staat, probeert er nog een keertje ook laag. En dat wordt opgepakt door de keeper van Robin Hood om die bal erin in het spel te brengen. We gaan, we gaan even kijken hoeveel we nog hebben. We hebben nu de uh, 22 nog. nog uh, 25 minuten, dan is het gebeurd. Dan is Zandvoort kampioen. En we gaan het echt voor u meenemen. Live bij en Vanaf het in geld. Dank wel, Joop. En uh, straks komen we uit de weer bij je terug Dulling, voor het vervolg. We'll turn the back on now. Watching, watching. As the credits all roll down. And crying, crying. You know playing to a full house. House.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 Ik bijna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 uh, 77 minuten. minuut, het is nog wel een klein kwartier en het is voorbij. En dat is een prachtige vrije schop van dan moet ik even kijken wie dat was. Voor uh, het niet, uh, een uiteraard. Die raak links over de kruising ging van het doel van uh, Robin Oet. In geval, die bal is nu achter en de keeper van Omroet zal die bal gaan nemen. Hij is niet zo haast bij nee, ze willen misschien nog wel zo min mogelijk doelpoeten tegenkrijgen. Want het is, ook voor hun is het een, een, een verschrikking om nu weer, na één jaar, naar die derde de klasse weer terug te gaan naar die vierde klasse. Want ik ben bang dat dat gewoon gaat gebeuren. Gewoon, dat is dan natuurlijk met, tussen aan als tekens, En dat is niet echt heel erg gemeen. In ieder geval, is uh, uh, uh, uh, bedoelt nu in aanval? Ik kon op de helft van Zandvoort in ieder geval, ik zou zeggen. En vries, die kruipt daarvoor voor te spelen langs, kan die bal niet, niet, niet pakken, jammer. Dan had hij een hele grote kans gehad om alleen de doorheen te gaan. Zandvoort is aan het jagen, dat is een spelletje van Zandvoort. Jagen op de bal. Zodra dat het tegen Zandvoort toevallig in, in de bal bezit komt, gaat de bal aan. En het is hard werken, maar het is een spelletje van Zandvoort wat heel veel succes heeft gehad dit, se dit seizoen. Soms heeft ook de spelers voor, snelle jongens, die hier alles weer willen. En maar daar gaat er nu weer in een aanval van Robin Hood. In de 16 meter gebied. Wordt daar uh, te kijken? Uh, nee, ja, wordt daar gegeven. Beetje ongelukkige beweging van een Dylan Dus de, de tegenstander die valt in ieder geval laat zich vallen. Ik weet niet precies wat in ieder geval blijft de scheidsrechter gedecideerd naar die pendeltjes. Zandvoort maakt er geen probleem van. Protesteert ook niet. En er ligt nu een speler van uh, Robin Hood helemaal aan de andere kant van het veld. Dan ligt hij op de grond. De keeper die is erbij. Hij heeft de dan blijkbaar. Want de beginnende bewegingen met de voet en het terugduwen, dat is nu bezig. De scheidsrechter ziet het niet. Heeft het niet in de gaten. In ieder geval gaat nu die toch genomen worden. En het is, even kijken wie dat gaat doen. Nou kan het niet zien hier vandaan. Hier op 14. Ja, dat is een bekende nummer natuurlijk in, de, in Nederland. En dan gaat die bal en dat is de simpel, simpele groeping. Er staat dus 5-2 en we hebben nog te spelen. Even kijken jongens. Het is uh, nog uh, 7, 11 minuten hebben we nog te gaan. In ieder geval 5-2. Jan Voort gaat hard op weg naar het op in de derde klas. Zo is het. Dat kan bijna niet meer misgaan, Jop. En we komen uiteraard zo meteen weer bij je terug. ...voor Op dit moment 5-2 voor daar op Duimpjesveld. Dus dat is goed nieuws wat we zojuist hoorden van Jeltenes. Achter dat goede nieuws hoorde je deze van Lillewood... ...en The Prick en Prayer in Sea. We gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur... ...en zijn dan nog 1 uur lang bij je... ...met de derde en laatste uur... ...en ook uitgebreid verslag van de voetbalwedstrijd. Girls, girls, girls...